Bert Brugink treedt terug als financiële topman van de Rabobank. De functie die hij heeft wordt later dit jaar opgesplitst. Hij blijft bij de bank tot de nieuwe managers zijn gevonden. Brugink treedt vaak op de voorgrond. Zo had hij onlangs nog kritiek op de strengere eisen... waaraan banken moeten voldoen. Door de hogere financiële buffers die banken moeten aanhouden... zou de hypotheekrente de komende jaren flink stijgen. Brugink werkt al bijna 30 jaar bij de bank. Hij is sinds 2004 de financiële topman. All right. <laughing>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 net gisteravond om een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het weer vanavond en vannacht. Is het helder? Temperatuur daalt tot rond of iets onder het vriespunt? Mooi. Morgen overdag volop zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Leuk. Vanaf vrijdag wordt het kouder met een toenemende oostenwind. Ja. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. Graag. De N205 tussen Zwanenburg en Hillegom is in beide richtingen dicht bij vijf huizen door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Ongelukkig. Hi hi. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. The music. Het laatste deel van Stef en Stein. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Stef en Stijn. Met zometeen de calling wherever you will go. En Alu Black is hier. Een liedje over mij, The Man. Yeah. Well, you can tell everybody.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 Hé, hey, er belt iemand. Het is de calling. En ook nog Allo Black en The Man. Nou, um, The Man. Dat weet je zeker als je goed gepleased wordt in bed. En daarom uh, hebben wij een artikel. En dat stond op flair.be. Dat is wel Belgisch, dus helemaal vertrouwen doen we dit niet. <laughs> en uh, daar kwam jij mee. En wat was de titel van dat artikel? Uh, de titel was, zo geef je hem de nacht van zijn leven. Ah, echt, hoor. Ja, echt klik beter. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Maar heb je er iets nuttigs uit kunnen halen? Of niet? Uh, ja. Zoiets van, dat Na, wist ik nou, nog niet. Ten eerste niet. ben ik geen homo, dus ja. Uh, nee. Dan, maar je, je, maar hoe vrouwen uh, dat denken. Juist. Ja. Ja, uh, ja, het zijn een beetje de standaard dingen, maar op zich, ja, het is wel interessant. Eigenlijk moeten we een vrouw de... bij dit programma, die had dit prima kunnen invullen. Nou, dan kunnen we niet even... Uh... Iemand bellen. Ja, maar ik dacht aan iemand die is toch... Nog... Uh, we gaan even <lacht> verder. Ik weet dat Punt het 1, het 1 is: ja. goede seks begint buiten de slaapkamer. Dus denk aan een, uh, een leuk setje dat je met je foto's stuurt. Een spannend sms'je. Romantisch in en, en dat een lekker sensuele in En dat lekker in iCloud eindigt. Uh, precies, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ja. Uh, punt 2 is: wees niet bang om te experimenteren. Dat staat ook niet alle 56 Grey. dat je gewoon helemaal kapot geslagen hoort. Maar gewoon. Nou ja, het is, een, klein het is een, een beetje vaag. Speel met je zintuigen. Het zou je verbazen hoe goed je andere zintuigen zullen werken. Wanneer je bijvoorbeeld niet meer kan zien. Nou ja. Nou, dan doe je een blinddoek om. Ah, het of, lijkt me wel spannend om iemand een keer vast te binden. Ja, dat dat maar, je... is... maar ik zou niet vast te binden willen worden. Jij? Nee. nee, nee, nee ik, ik, dat... Dan verlies ik controle en ja, dat kan ik niet. Ik ben nooit maar, te out of control. Juist. Dus. Ik vind het ook niet lekker. Nee, nee, dat het lijkt me niet. Okay, uh, nou, punt drie is oogcontact is een sleutel. Nou, Zeker, dat is echt ja, waar. Dan, als iemand, is zo echt Je, kan, je kan zien, iemand, kijk, als, iemand, als je dat, als je zeg maar met zo iemand met iets doet, en dan, ja. uh, want ik moet het even een beetje in houden, want ik weet Uiteraard. dat ik familieleden luisteren. Ik ook. En, uh, maar je kan eigenlijk het enige waar je kan zien, of het gemeent of niet zijn de ogen, wat je allemaal ja. helemaal met haar lichaam gek gaan doen, maar als je ogen, ogen zijn dan echt, dood, dan, ja. maar kan, dan weet je gewoon dat ze aan het faken. Ik heb en, ooit een keer te experiment, um, als je met een oud van mij, als je aan het zoenen bent, heb je meestal je ogen dicht, toch? Ja. En ik... Oh ja, dan ga je kijken of de zei, ik, kijkt. Ik, ik, ja, ja. Nee, ik zei tegen haar oh. wij gaan een keer een experiment doen wij houden allebei ons ogen open. En dat vonden wij allebei heel moeilijk. Omdat het heel eng is. Om als je met zoiets intiems bezig bent. Om elkaar recht in de ogen aan te kijken. Ik heb ook wel eens Ben je aan het zoenen met je ogen dicht. En dan ga je even gauw kijken hoe de ander kijkt. En kijk je allemaal. Dat is ongemakkelijk. Ja, maar dit was echt een experiment. En wij vonden dat allebei heel ongemakkelijk. Juist omdat het nog 10.000 keer intiemer werd. Ja, nee. Dus oogcontact is zeker de sleutel. Oogcontact is... Nou, en de laatste was... Dat je zo iemand in zijn ogen kijkt. Dat je ineens een sleutel in die oogbol. Een beetje gek zijn, ja. ben heel oké. Okay, en uh, wat was het ook weer? Oh ja, en de laatste was: uh, neem het heft in eigen handen, dus, dus, nou dat de vrouw een keer zegt: Nee, nu gaan we het anders doen, en dan zou ik zeggen: Nee, dat gaan we niet doen, en dan zou ik nog meer. Ja, ja, ja, exact. Ja. Maar zo ben ik, hoor. Het zijn vast mannen die het heel leuk vinden, maar ik ben, uh, ik hou graag, uh, ik, ik heb, ben de dominante boy. Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van een gast die stond heel extreem hoog in het bedrijfsleven, echt de top bij Shell, ja, en um, die vond het dan heerlijk om. Naar de hele dag die dominante man te zijn geweest. En die was in zijn seksleven dan heel erg, heel erg onderdanig. Om ja, te compenseren ja, voor het, ja, het dominant ja. zijn ja, dus is Dat is maar het. net wat je lekker vindt. De ene vindt het leuk omdat de, andere, dat de vrouw het heel erg doet. En de, de, ja, en de ene vindt het leuk om het zelf te doen. En, en dan moet je ook maar net goede, goede vrouwen hebben. Ja. Dus, want als je allebei domineren wil, nou, dat wordt een beetje lastig. Dat ja. wordt een soort uh, matrix dat je tegen elkaar En dan, dan gaat. Hoe weet je dit ook weer vergelijkt met de Matrix? Prachtig. En, uh, maar ja, het is dus, dus uh, ja, ja. ja. Ik dacht niet meer wat ik er nog meer over moet zeggen. Ja, nou, het was mooi afgerond. Ja, toch? Net zoals uh, de seks over het algemeen. Nou, bij jou ja, misschien. Als je nee. ja. Oké, okay. nou. Um, voor de mensen die nu in bed liggen met hun partner, met hun liefje. En die lekker aan het zijn. Lekker aan zoenen zijn met elkaar terwijl ze elkaar aankijken. Het is tijd voor Someone hey, New. Hey, laten we... Oh. Hier. I can love you desperately. Do you love me? you gotta learn from far away and i simply needed space space for me to be and i think you need it too though i know you call me selfish for soon. i did this for you too you still got me right Dein en ik hebben hier ook lekker zitten crewelen hoor. Someone new banks. Uwase IFM. No, no, no. Met oh. oh. vandaag als thema vogels. The dus je kan deze willen van Owl City, de Bird and the Worm. The Of heb je zoiets van, noem mij maar Nelly Furtado en I'm Like a Bird? I'm like a bird I of ga je voor dat lied van het Eurovisional Festival van Alou? Dus vogels, wil je Anouk, Birds? I'm like a Bird van Nelly Furtado of de Bird and the Worm van Al City horen? Welke van deze drie? Dat is zo'n kut bent die Al City. Al City? Ah, echt ik, ben dus ik weet echt... dat jij er fan van bent. Ik ben maar. echt heel erg fan die fireflies van. Fireflies heb ik echt te vaak gehoord toen. Ja, nou misschien dat de Bird in the Worm je dan meer bevalt. Nooit van gehoord, gelukkig. Welke van deze drie wil je horen? Mailen Steph cfm My heart is It beats for you, so listen gmail.com.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 The Stereo, the only place for you. <laughs>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 Stereo to hold the place for you <laughs> My heart's a stereo yeah. It means for you so listen close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 Dat dit een complotje is. Wat bedoel je? Tussen Casus en Walk the Moon. Omdat? En ik vind de Walk the Moon approach beter. Nou, de Casus die zit helemaal zitten en aan, teach me how to dance with you. En dan zegt, zegt Walk the Moon gewoon shut up and dance with me. Nou, dat is toch mooi. Dat is ja. gewoon mooi, dit. Mooi samenspel. Fantastisch. I wanna have sex on the beach. Oh. The room, the room, the room, is on Drie opties: de Bird and the Worm, I'm Like a Bird en Birds, en met 70 van de stemmen. Overweldigend. Overweldigend, ja, dat is vrij overweldigend. The team requests Nelly Fernando I'm Like a Bird.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 Ik is toch altijd benieuwd hoeveel ecstasy zij op had toen ze deze plaat geeft. Ze voelde zich als een vogel. Of Red Bull. Ja, dit is goed afgelopen, maar voor je het weet sta je op het dak van een de rand en denk je: Oh, ik kan vliegen. Ja, ja, en, dan en, dan... En, dan en dan komt het door Nelly Vertado. En in Amerika kan je een suwen, jongen, niet oh, ja. <laughs> Gelukkig kunnen we hier niet gesuwd worden, dus kunnen we gewoon een leugenachtig weerbericht brengen. Sorry, ik zit weer <laughs> niet op de let. Je moet het even wat duidelijker voor me maken, man. Zal ik gewoon echt een cue... Uh, wacht, oké, okay, nou dan doen we gewoon met een cue. Cue music! Dat is je cue of music. Stijn Duurzwaar, doe godverdamme dat Oké, oké, oké. Vannacht in het Algemeen Vrijhelder, later enkele misbanken op veel plaatsen lichten vorst. Morgen veel zon, vooral Noordoosten, eerst wel ochtendgrijs. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en de 12 graden. Vrijdag eerst wat zonder, overdag vanuit het oosten wordt meer wolken. Met een toenemende oosterwond, wind, god doe ik het weer, oostenwond. Oostenwond. Met een toenemende oostenwond, wordt het wel wat killer. Dat is zeer wonderbaar. Hoe heet dat typetje van Ruben Nicolai ook alweer die zo? Oh pijl. ja, die, die was ook bij uh, de ja, het Winterlandest fest en ja. Ja, weet ik niet. Die zat ook in die reclames. Ja. Ja, en Labara is spot net ja. Net als ik Hé, hey, wacht, wat? Wacht stop, stop, stop. Zo, zo ging het om. Ja, het is wel grappig geluid. Ja, je moet erbij zijn. De eerste informatie. Twee meldingen op de A9 alkmaar Amstelveen. tussen knooppunt B met en knooppunt Velsen. is een wegafsluiting komt door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. En daarnaast laatste op de N205 Zwanenburg-Hillegom in beide richtingen tussen de N 232 naar Boesings Heileiden. Ja. En de weg ja. naar vijf huizen Daar is een wegafstuiting. Kom door een ongeval. Hé, hey, weet je hoeveel huizen er staan in Vijfhuizen? Vijf. Hé, vijf. hey, weet je hoeveel, uh, hoeveel uh, stenen Einstein nodig had om een huis te bouwen? Eind. Heel goed. Hé, hey, op een beetje. Verkeersinformatie dan. Daar uh, staat Eindfiele op de A6. Of uh, Flitser. Ah, jammer. Oh, oh Verpest. Oh. Moet je er staat dat opnieuw de... doen? Oké, okay, weet je hoeveel stenen Einstein nodig had om een huis te bouwen? Einstein! Heel goed. <laughs> nou, daar staat ook Ein Fritser, Die zit op de A16 Dordrecht, Beda. Tussen Dordrecht en um, Moerdijkbrug. Bij 43.1. En die is gemeld door Samira. En wat zeggen wij dan allemaal met z'n allen gezamenlijk in koor? Dankjewel, Samira! Hé, hey, hey, gebruik je ze bij de Moerdijkbrug. Spijkers of moeren? <laughs> ik, denk, ik denk Einstein. Ah. Steffen Stijn hits. Kaigo. Sweet de dokter op, ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club Mijn oren die piepen, gooi god kort sympathiek, ik ben brak als de president Ik heb gedenkt, geef mij uw buurproven Voelde mij maar verjaardend als elke boom King van de club, king step Ik nam het als een man kon het endelen. Tot de volgende ochtend, alleen de kant in we zonen, we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Thunderdome on the I'm ben een a little game, game, game. What's machine name ever? I'm a little In de categorie om Stijn tevreden te houden. Ja, nah, gewoon een lekker nummer. Gewoon een heel, heel lekker nummer. En je weet het. Stafford en Skinto. Barack Obama. En daarvoor nog Z. Nieuws te samen met Celina Gomes. Met wie die een relatie schijnt te hebben. Wie? Z met Selina Gomes. Oh, ik ken wie Zet. Z. De Z, de Z is die DJ. I want you to know if our love is clarity. Uh, oh nooit. Van. Why are Je nee. kent Clarity wel, toch? Nee, vind... Als je hem hoort kennen. Ja, dat heb ik heel vaak. Ja, even kijken, komt hij? Dit is Clarity. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja, ja, die ja ga die ken ik, ik wel. Ja, oké. Okay, die zijn, maar... en, en Selena Gomez ja, uh, okay, die nee, ex dat's... van Justin Bieber. Ja, nee, dat was er... dus weet, je wat, van... weet je wat ik zin in heb? Ja. The roast van Justin Bieber. Oké, echt zin Comedy... in Justin Bieber? Nee, de Roast of Justin Bieber. Oh ja, ze gaan hem roasten. Ja, Comedy Central. Ja, dat is zo. Ik ben uh... echt benieuwd. Waar... Daar kun je zoveel over, over doen. Dat ik denk echt dat ze een moeten. Gewoon vervolguitzendingen gaan. <laughs> en, uh, en voor de mensen die dat niet weten, Roast is een programma waarin uh, Cab de Chase een ster helemaal kapot mogen maken. Dus ja, mag alles zeggen? Ja, ik vond dat in Nederland hebben ze dat ook geprobeerd. Nou, dat werkt niet. Met gehakt dag. En er was één mooie ja. aflevering. Toen was Premder. En ik vind Prem op zich wel een hele grappige vind. Prem is, een, is wel een koning. Is wel een koning. En op het, zeg maar, hij had alles over zich heen laten komen. Maar wat heel veel mensen gingen doen, is er heel erg heftig op reageren, weet je wel. Waardoor ze eigenlijk gevoed werden. Ja. En waardoor het alleen maar leuker werd. En Prem die is op die stoel gaan zitten hij heeft een half uur niks gezegd. Gewoon echt helemaal niks. Ook niet tegen die presentator. Gewoon helemaal niks. En aan het eind van de aflevering, dan mocht hij zeg maar een comeback doen. Mocht hij een speech houden. En toen was het enige wat hij zei, ik vind dat als de, bela als, als de Nederlandse belastingbetaler zo'n kutprogramma als dit moet bekostigen en ik daar vervolgens een paar duizend euro voor kreeg voor een uurtje werk, dat ik echt in een schandalige wereld leef en toen liep hij weg. Dat was zo mooi. En maar wat oh, ik dan wel weer toevond van, van BNN was volgens mij dat ze het uitgezonden hebben. Ja. Dat hadden ze ook nog heel Ja, maar in Nederland werkt dat toch helemaal niet? Nee joh, dat, was dat was ik... Niet. Dat zijn alleen in Amerika mogelijk. als je daar Horace Cohen staan die ergens over zijn zin heen ja. struikelt. En ja, het ging, het was, het ging ergens over. <lacht> nee. Zometeen, dan gaan wij bellen. Mag ik jou een keer roosten? zo we elkaar een keer gaan roosten? Een, een keer gaan roosten. Gewoon drie oh, minuten ik, lang en dan, dan, mogen, ik, dan mogen we dan ik, alles zeggen. nou heb ik wel wat hoor. Nou, zeg het dus een teaser voor ja, de luisteraar. Dat komt dan wel. Een teasertje? We gaan daarover nadenken. Oké, hoe lang heb je al geen seks gehad? Of is dat geen goede teaser? Ik probeer een beetje uit te dagen. Vijf weken. Nou, oh, het valt nog mee. Je bent wel, wel eerlijk, toch? Ja, je bent eerlijk. En ben je toen ook al klaargekomen? Ja, tuurlijk. Nee, dat is niet waar. Goed. Wa waarom zou dat niet waar zijn? Ja, ah, ik... ik... Mijn oma luistert, we gaan hierover stoppen. Ja, zometeen, ga zometeen gaan wij bellen met het ANBI, oftewel de Algemeen Nut Beogende Instelling. Je gaat namelijk volgende week, of nee, sorry, 3 april, dat is niet volgende week, gaan ze een, een event organiseren, namelijk Verstoppertje in de Ikea. We hebben ja. het er al even over gehad. En we gaan ze zo meteen even bellen. En mag ik, Weet je, de, ja? weet je wat de, de slogan is van de Algemeen Nut Beogende Instelling? Nou, een slogan die iedereen begrijpt, maar tegelijkertijd ook niemand begrijpt. Het bewerkstelligen van iets door niets en daarmee het algemeen nut dienen. Zo duift zich Freud aan gewerkt, mensen. Ongelooflijk. Zou meteen even bellen. Think I can fly. Away. Ik he, zie het zo nog voor me dat ik stond te springen op dat plein. hoor. Met ja, Kerst. dat was gaaf man. Ik vind echt het jammer ongraaf. dat het, het... is alweer vier maanden geleden, ouwe. Suzie nou ja, Kerst. je kunt ook zo denken... Uh, over acht maanden. Dus is het, het dan weer. alweer? Ik, uh, ik, ik ben altijd wel twee, drie dagen dan helemaal naar zo'n stad toe gegaan En daar ook gebleven. Ik wil dit jaar gewoon een week. Daar ja, jij klamp je echt aan zo'n week vast. Hè? Ik vind het een van de mooiste weken van het jaar. Nou, dat ja. snap ik. Ik, ik heb me nog nooit... Ik keek altijd al na, maar nu ik echt een beetje hier in deze regio deze deze regio. Ja wonen. goed, het, het is er nu in Leeuwarden en het was in Enschede ja. in Eindhoven. Ja, het is gewoon dat, ver weg. Dat is wel kut. Inderdaad. Utrecht was hier ook nog wel aardig in de buurt meer toegenomen. Ja, Haarlem was natuurlijk een maal ideaal. Ja, ja Haarlem, was, ik ben elke dag geweest. Nou, mooi. Ja, ik vind het ook wel door jou een enthousiasme aangestoken. Vind Kijk, vind ik wel gaaf. Vind ik helemaal leuk. Hé, hey, we gaan zo meteen even bellen met de uh, ANB. Ik ben ja, heel en benieuwd. Dat, dat klinkt heel officieel, maar, ja, nou, maar dat, dat is het dat, waarschijnlijk is het, uh, niet. Year, when to face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we would never One day my father, I heard him say, When You get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid, He said one day.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 bij CFM The Night. Smalland is niet groot genoeg. Nog drie weekjes dan organiseert de algemeen nutbeogende instelling... verstoppertje in de IKEA in Amsterdam... in navolging van Eindhoven en Utrecht. Rijm 6000 mensen hebben op hun Facebookpagina inmiddels aangegeven. te zijn bij dit evenement. De woongigant zelf zegt slechts één keer mee te willen werken aan deze actie... en heeft al zijn medewerkers al ingelicht. Dat uh, lijkt me mooi om uh, zo even voor elkaar te krijgen, toch? Ja, zeker. Want uh, hoe is dit idee ontstaan? Uh, hoe is dit idee ontstaan? Nou ja, zoals je zelf al zei, uh, waren we het evenement in Eindhoven en uh, Breda. En toen dachten we: van, nou ja, um, dat kan ook iets dichter bij huis. We komen zelf uit Amsterdam. En we uh, dachten: Nou ja, dat, dat, dat kan leuker en dat kan dichterbij. Dus uh, zodoende. Een verstoppertje in de IKEA, hoe, hoe zie ik dat voor me? Hoe werkt het spel precies? Uh, nou, het is niet uh, de klassieke vorm van verstoppertje, het is de uh, omgekeerd verstoppertje, Wordt ook wel uh, sardientjes genoemd. Ja. En uh, er zijn vijf, uh, vijf sardientjes, waaronder dus uh, Jody Bernal. Ja, bizar. Zeker, nice. Ja, yeah, die, uh, die heeft dat toegezegd. gezegd uh, graag mee te willen doen. Um, dat is, is een lang verhaal hoe we bij hem zijn terechtgekomen, <laughs> maar um, in ieder geval, er zijn vijf sardientjes, waaronder Jodi Benal. en uh, de sardientjes hebben een rood t-shirt aan. Oké. Okay. Nou, we stoppen zich gewoon ergens in, het, uh, in de Ikea. Ja. En um, nou, als, je, als je naar de Ikea komt om mee te doen, dan maak je een team van in totaal vijf mensen. Uh, alle deelnemers zelf hebben uh, gele shirts aan. Gewoon even voor de, voor de duidelijkheid. Mm -hmm. Dat je dat je niet uh, een gewone bezoeker bent, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, maximaal vijf mensen in het team. En ieder teamlid gaat op zoek naar één zo'n sardientje. Die is ergens verstopt. Heb je hem gevonden, dan ga je erbij zitten. Dus in de kast, onder het bed of waar dan ook. In de kast, leuk. Met Jody Bernal. Met ja. Jody Bernal in ja. de kast, jongens. Yes, yes, yes. Uh, en ja, het, het team dat het eerste uh, alle, alle series heeft gevonden en daarbij gaat zitten, die, uh, die heeft gewonnen. En um, nou kan ik me zo voorstellen, heb je die pagina gemaakt in overleg met die IKEA? Uh, nee, nee, nee. Dat uh. hebben we niet gedaan. En wat was hun reactie? Uh, nou, we hebben ze nog niet gesproken. In de media hebben we gelezen dat ze contact opnemen met ons. Ja. Dat uh, is niet gebeurd. Uh, maar we hebben er eigenlijk wel vertrouwen in dat, uh, dat ons evenement in, uh, in Amsterdam dat dat wel, uh, wel gaat werken. Nou, jullie hebben sowieso ook op de Facebook gezet dat iedereen die deel wil nemen moet ook iets kopen. Ja, precies. En, ja. Dan, en dan moeten we paardenballetjes gaan kopen, of wat is precies de bedoeling? Pa paardenballetjes, zeg je? Paardenballetjes. Daar heb ik nog nooit van gehoord, maar daar kom ik <laughs> de... nou ook weer niet in de Ikea. Daar was uh, in de Ikea toen uh, een tijdje sprake van... dat ze het, hun normale vlees met paardenvlees hadden vervangen. Oh, ja, nee. Ja, daar, ja, ja. Um, ja, de gehaktballetjes bedoel ik. Ja, de gehaktballetjes. Ja. <laughs> ja, volgens mij is dat nu niet meer het, het geval. Nu hebben ze volgens mij uh, echte gehaktballetjes. Kijk. twee, of weet ik van waar. Toch wel lekker. Um, in ieder geval, uh, ja, wij doen dus iets anders. Uh, onze deelnemers zetten zich wel gewoon... Uh, ...gedragen zoals de bedoeling is in de, in de, in de maatschappij. Ja, heel goed. En, uh, een, beetje, beetje, een beetje rekening houden met elkaar, met de, met de omgeving. Ja. En, um, en ja, zoals je zelf al zei... Uh, ...iedere deelnemer moet tenminste één artikel kopen. En um, ja, we moeten die ideeën natuurlijk ook wel op die manier... Een beetje iets teruggeven, kopen. ja. Uh, ja, precies, iets teruggeven. Ja, dus misschien aan de ene kant lopen zij ook gewoon lekker binnen op die dag waarschijnlijk. Ma mag, ik, ja. mag ik nog wat vragen? Hadden jullie ook verwacht dat het, dat het zo groot zou worden dat de media het zo op zou pakken van tevoren? Nou, nee, eigenlijk niet. Uh, we zijn positief verrast. Maar uh, we denken wel dat we de capaciteit aankunnen. Ja. ja, het is een grote winkel die Ikea. Dus op zich moet het daar kunnen. Jongens, uh, wij zijn heel erg benieuwd. Wij uh, hebben ook besloten om even langs te komen. Ja, we hebben op gaan geklikt. We Oké, okay, gezellig. Nou, um, wat ik er nog wel even aan wil toevoegen. Ja. Um, Stee je voor dat de IKEA nou, uh, nou binnenkort heel boos wordt en denkt van, nou, ja, dat is echt niet de bedoeling, dat gaat niet lukken. Um, dan kunnen we altijd nog uh, het evenement veranderen in een grote. Want het is namelijk net uh, in, in de buurt van Pasen. Ja. Uh, dan kunnen we natuurlijk zeggen van, we gaan met z'n allen een Pasen zoeken. <lacht> en uh, diezelfde dag is er ook een, een groot kustgevecht op de dam in Amsterdam. Ja. Dan kunnen we ook met z'n allen heen. Maar het gaat er gewoon om dat iedereen gezellige spelletjes speelt en dat is, dat is nodig in deze tijd. Ja. Kom van die smartphone Kom af. Kom van die smartphone af, jongen. Ja, precies, precies. Mooie boodschap. Nou, ik vind het toch heel goed door. Ik, met ik vind zijn. het ook heel erg leuk en uh, tof dat je er ook even over wilde vertellen. En uh, heel veel succes aankomende 3 april. Ja, dankjewel. Ik zie jullie daar. Ja, wij, wij komen met de microfoon komen daar langs om uh, even, even vragen te stellen. Oké. Okay, Komt is, goed. Uh, hey, fijne avond. Hoi, hoi. Hoi, he. hoi. Hey, hey. Tof. Ja, toch? Ik, ik heb er nu gewoon zin in. Ik heb er ook heel erg veel zin in. En maar wat ik wat hij tof. ook zegt, gewoon. Kom van die smartphone. Kom van, kom van die smartphone. smartphone. Maar ik zou nog niet uh, met Jodie Benal in de kast willen zitten. Nee, dat is ook. Ik hoop dat we nog even een lekker wijf regelen. <laughs> zullen, wij, zullen wij anders gewoon Annabel gewoon ergens? Uh... Uh, nee, nee, nee. Dat moet echt. Uh, ik bedoel. En echt lekker wijf? Nee, nee. Ja, is dat oh, wel zo? Hebben oh, een Anderson of oh. zo? Gaat niet goed komen een bad name. Wat wou je zeggen? Dat ik iets te vaak lekker hoor zeg. ja Maar, dat maar maak het is niet gewoon leuk. een compliment aan jezelf, dus dat kan allemaal. Ik ben behoorlijk lekker. Hier bij CFM, de nummer 1, het leukste programma van CFM. En, en binnenkort van Nederland trouwens. Ja, ongelooflijk. Hey, um, we hebben een backstage filmpje gemaakt. die kan je nou ja, Morgen gaat, staat die op onze Facebookpagina. Lijkt je dus facebook.com slash stef ja, en stein. Oh. Hey, stein, dankjewel weer. Eh, ja, graag gedaan. En uh, volgende week dan uh, zijn we er weer. tot Vijf nog afleveringen alweer. En oh, op, lekker lopen. hoor.